In een asielzoekerscentrum in de Limburgse gemeente Echt heeft een asielzoeker zichzelf in brand gestoken. De beveiliging was er snel bij om het vuur te doven, maar kon niet voorkomen dat de man zwaar gewond raakte. Wie de man is, waar hij vandaan komt en waarom hij tot zijn daad kwam, wil het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers niet zeggen. In Halsteren in Noord-Brabant is kort na middernacht brand uitgebroken in een winkelcentrum. Het vuur was na enkele uren onder controle. Volgens de brandweer zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Wel was er zoveel rook dat de inwoners van Halsteren hun ramen en deuren voorlopig gesloten moeten houden. Hoe groot de schade is, is niet bekend. Ook de tweede vergadering van de VN-veiligheidsraad over het geweld in Syrië heeft geen resultaat opgeleverd. De westerse leden willen een veroordeling van het regime Assad, maar onder andere Rusland wil dat ook de Syrische oppositie een deel van de schuld krijgt voor het geweld. Het overleg wordt later vandaag voortgezet. Vanwege het geweld heeft minister Rosenthal de Syrische ambassadeur op het matje geroepen. In Saudi-Arabië moet de hoogste wolkenkrabber ter wereld komen. De Kingdom Tower wordt net iets meer dan een kilometer hoog. Dat is 200 meter hoger dan de Khalifa-toren in Dubai die nu de hoogste ter wereld is. De bouw van de wolkenkrabber gaat 850 miljoen euro kosten.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 Een hele goede morgen. Het is woensdag 3 augustus. Het is net een veenbrand. Is de crisis in Amerika bezworen... dan laaien de vlammen weer op in Spanje en Italië. De schuldencrisis houdt ook vandaag het nieuws bezig. Het is de laatste dag vandaag ook van Edwin van der Sar als keeper. Vanavond is een groots afscheid in Amsterdam in de Arena. En we blikken daarop vooruit. En ook Orka Morgen hoort vandaag of ze mag verhuizen naar Tenerife. Zo nu nog in Harderwijk. Verder aandacht voor Egypte. Oh, nou had het er net al over. Mubarak moet vandaag voor de rechter verschijnen. En we volgen natuurlijk het nieuws in Syrië op de voet. Dat en meer in het Radio 1 tot half tien. We Beginnen met het nieuwsoverzicht. De VN Veiligheidsraad heeft geen overeenstemming bereikt in de kwestie Syrië. Maandagavond kwam de raad bijeen voor een spoedzitting om te vergaderen over het geweld in het land. Maar na twee dagen overleg is er nog steeds geen resolutie aangenomen die het geweld tegen Syrische demonstranten veroordeelt. Unfortunately, after uh, yesterday's discussion and after many hours of discussion, uh, no final agreement uh, was possible uh, today uh, among Security Council members. Uh, we agreed to refer back to our capitals. En dan morgen weer in order te zien of een gemeenschappelijke positie is tussen 15 members van de Security Council. Alle landen gaan nu weer met hun regering overleggen. En morgen praten we verder, zegt deze Russische VN-gezant. Westerse landen schreven twee maanden geleden al een resolutie. waarin ze het geweld in Syrië wilden veroordelen. Maar onder meer Rusland is daartegen. Rusland onderhoudt al jaren goede banden met het Syrische regime.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 De resolutie zou zo niet bijdragen aan het oplossen van de crisis in Syrië... zegt de Russische VN-ambassadeur. Rusland en China willen dat ook de Syrische oppositie... een deel van de schuld van het geweld krijgt. Verschillende landen reageren ondertussen op hun eigen manier op het geweld in Syrië. Zo heeft Italië een ambassadeur teruggeroepen... en minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken... heeft de, ambassadeur, de Syrische ambassadeur in Nederland op het matje geroepen.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 vroeg in de badplaats, Sjarram al een vliegtuigje is geland. En dat is met de bedoeling om Mubarak daaruit het ziekenhuis op te halen. Premier Rutte en vicepremier Verhagen moeten eindelijk ingaan tegen Geert Wilders. Dat vindt D66-leider Alexander Pechtold. In een interview met de Telegraaf zei Wilders deze week... dat hij zich niet verantwoordelijk voelt voor het klimaat... waarin de Noord-Brijvik zijn aanslagen pleegde. Ook noemde hij moskeeën in het interview islamitische haatpaleizen. Dat kunnen Rutte en Verhagen niet zomaar laten gebeuren, zei Pechtold in Nieuwsuur. Ik vind dat degene waarvan hij afhankelijk is, degene dankzij wie hij in het torentje zit... degene die iedere maandag bij hem in het torentje zit... dat op het moment dat hij weer bevolkingsgroepen wegzet... geen enkele verantwoordelijkheid neemt, niet voor de daad... Mm. maar mede verantwoordelijkheid voor het klimaat... dat hij zich dan moet laten horen. En dat geldt ook voor Pecht Pechtold vindt verder dat Wilders de kritiek op hem... veel te makkelijk wegwijft. Hij is wel degelijk verantwoordelijk voor een klimaat... waarin individuen tot geweld over kunnen gaan... zoals André Breivik, Anders Breivik in Noorwegen vindt Pechtold. Wij zien in Europa al jaren, maar met name de afgelopen tien jaar... een steeds sterkere polarisatie. En wat we moeten keren, is dat mensen... sommigen zijn teleurgesteld, anderen zijn gefrustreerd... en enkeling is gek dat die mensen uit woorden van politiek leiders of religieus leiders... het gevoel kunnen putten dat er een assortiment van rechtvaardiging in zit. En dan is het niet voldoende dat Wilders alleen zegt... ik zweer geweld af. Dan moet je dus ook niet die geweldsretoriek zelf bezigen. Pechtold heeft naar eigen zeggen van de Rijksvoorlichtingsdienst... te horen gekregen dat premier Rutte tot 12 augustus media te houdt. Geert Wilders is op vakantie en wilde niet reageren op de kritiek. Schietpartij gisteravond in Groningen. Agenten werden rond half tien naar een woning in het zuiden van de stad geroepen. De politie. Er heeft uh, aan de Boeravelaan in Groningen een schietincident plaatsgevonden. Daarbij is een man uh, ernstig uh, gewond geraakt. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels hebben we drie verdachten aangehouden. Die verdenken we van betrokkenheid bij het incident. Wat de aanleiding van de schietpartij is, weet de politie niet. Er zijn amper getuigen van het incident. Maar nou, één ding staat uh, voor ons nu al vast dat het schietincident in de woning aan de Boerhavelaan uh, is begonnen. En dat het slachtoffer zelf naar buiten is gegaan en daar uh, in elkaar is gezakt. Dus uh, in de woning uh, is het gebeurd. Dus daar zullen niet heel veel getuigen van zijn geweest. De verklaringen van de verdachte en het slachtoffer moeten meer duidelijkheid geven. Ze worden later vandaag gehoord. Een bewoner van het asielzoekerscentrum in Echt in Limburg... heeft zichzelf in brand gestoken. Woordvoerder van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Er is een bewoner van het asielzoekerscentrum die zichzelf in brand heeft gestoken. Gelukkig was de beveiliging heel snel ter plaatse en heeft het vuur kunnen doven... De bewoner is vervolgens uh, opgenomen in het brandwondencentrum in Aken. En zijn situatie is kritiek. Andere bewoners van het centrum zagen het incident gebeuren. Ze zijn volgens de woordvoerder geschokt. Wie de man is en waar hij vandaan komt... dat wil het uh, Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers niet zeggen. Kubanen kunnen binnenkort mogelijk naar het buitenland reizen. President Raúl Castro zei gisteren in een toespraak... dat hij het migratiebeleid van Cuba wil veranderen. Aprovecho la oportunidad para informar a los diputados y a los ciudadanos we gaan werken aan een actualisering van de migratiepolitiek, zegt Castro. Zonder er overigens bij te vermelden wat het precies betekent. Cubanen hebben nu nog toestemming nodig van de staat als ze naar het buitenland willen. Hoewel er dus helemaal geen concrete plannen zijn, maakt het nieuws veel Cubanen toch blij. Reizen is een droom van veel mensen, zegt deze man. We kunnen dan de wereld verkennen en laten zien hoe Cubanen zijn. Bijna de helft van alle Cubanen woont in het buitenland. De meesten verlieten Cuba al in de jaren zestig... nadat Fidel Castro aan de macht was gekomen. De huidige president, Raúl, de broer van Fidel... wil juist de banden aanhalen met de Cubaanse emigranten. Een bijzondere vondst in Oeganda. Daar hebben Oegandese en Franse wetenschappers een apenschedel gevonden van 20 miljoen jaar oud. En dat is heel bijzonder, zeggen ze. I would say this is a highly important fossil. It will certainly put Uganda on the map. Uganda was already on the map, but this will now make it global, I'm sure in heritage Deze fonds zet Oeganda op wetenschappelijk en cultureel gebied weer helemaal op de kaart, zegt de wetenschapper. De aap was volgens het team een planteneter te En hij zou een opvallend groot brein hebben gehad. Het fossiel wordt voorlopig bewaard in een kluis in Oeganda. Onderzoekers zijn bang dat hij anders gestolen of beschadigd wordt. En dan de beurzen. Die beleefden gisteren een slechte dag. De Dow Jones-index zakte met maar liefst 2,2 procent. Technologiebeurs Nasdaq verloor zelfs 2,8 procent. Verliezen werden natuurlijk veroorzaakt door zorgen over de Amerikaanse economie. Ook zijn handelaren nog steeds bang voor een verlaging van de kredietwaardigheid. Beoordelaar Standard Poor heeft gisteren laten weten dat Amerika nog meer moet bezuinigen om de hoogste kredietstatus te behouden. Kijken we tot slot nog eventjes naar Japan, want daar wordt volop gehoord. Handelt. Slechte handelsstemming op dit moment daar. Nikkei index staat op een verlies van ruim 2%. Tot zover dit nieuwsoverzicht. U kunt het natuurlijk nog eens terugluisteren via de podcast. Hij staat iedere werkdag voor u klaar. Gaat u dan gewoon eventjes naar nosnl radio Dit is het NOS Radio 1 -journaal met Bert van Sloten. Stevie Wonder. Stevie Wonder is te horen op het nieuwe album... van de Canadese rapper Drake. 61-jarige Stevie Wonder zou in eerste instantie maar twee nummers spelen... maar uiteindelijk werden het zes. Wonder bemoeide zich ook stevig met het album van de rapper. Drake ziet de samenwerking met Wonder als een fantastische ervaring. Welke nummers er nou precies op dat album staan, dat is nog niet bekend. Daarom vandaag maar eventjes een wat oudere plaat... die we allemaal wel kennen van Stevie Wonder. Superstition. TV Wonder, volgens mij gaat hij niet zo klinken op het nieuwe album van Drake. Maar zo klonk hij in ieder geval in het verleden. Correspondent Connie trekt deze week door Griekenland... en ze is daarbij op zoek naar bijzondere Grieken. Grieken die hun eigen weg vinden door de economische crisis. Op het eiland Rodos bijvoorbeeld leeft niet iedereen... dat zou je wel denken, leeft niet iedereen van toerisme. Voor de Grieken die een eigen bedrijf hebben... is het een lange, moeilijke zomer. En in veel sectoren is er nauwelijks nog werk. Er zit voor hen dan ook niks anders op dan lekker bijbeunen. Het harmonieorkest van de gemeente Rodos maakt zich klaar voor een optreden. En een van de leden is Vassili, die is aannemer. En dat is een van de beroepen die juist onder druk staan tijdens deze crisis in Griekenland. Het is heel moeilijk. Het is het slechtste wat ik tot nu toe heb meegemaakt. Niemand koopt meer een huis hier. En dat komt omdat uh, niemand meer een lening kan krijgen. De banken die hier verstrekken geen leningen meer. De markt is absoluut dood. Uh, en dat is het uh, grote probleem hier. Vasili zegt nu, uh, want ze spelen op uh, een feestdag uh, van een heilige hier op Rodos, Ayos Pandeleimonos. En dat orkest staat dus klaar om te gaan spelen. Hij zegt, ik moet het wel een beetje in de gaten houden, want als het kruis naar buiten komt, dan uh, moeten wij uh, gaan spelen. De, de, de banken geven dus helemaal geen leningen meer, maar uh, dat zou gestimuleerd moeten worden. In ieder geval leningen geven volgens een strenge criteria, zodat de mensen in ieder geval uh, iets kunnen kopen. Wat voor invloed heeft dat op hem persoonlijk? En we niet Ik heb 80% van mijn inkomen heb ik verloren het afgelopen jaar. En de enige manier om nu nog rond te komen is, ja, veel te spelen in dat harmonieorkest. Pjotr Vasilis? Nee. de Vasilis? Nee, nee. Mooi. Oh, daar gaan we Oh, dat gaan Iedereen uh, oefent nu op zijn instrumenten uh, voordat uh, de voorstelling begint. Maar uh, de dirigent hier zegt nee, uh, Vassili hoeft niet uh, op zijn drum te oefenen. Hij is heel goed. is We hebben een paar goede muzikanten hier. Ja, heel yes, goed. Uh, Vassili uh, loopt nu naar zijn orkest om, uh, waar de leden zich uh, opstellen. Midden in de zon. Dan kan hij 16. Heel heet, zegt Vassili. Het werk zit erop. Ik dan jaar doe ik dit werk, zegt Vasili. Maar ik doe het met liefde. En de eerste jaren in het orkest werden we niet eens betaald. Nu krijgen we ongeveer 6 euro per uur. Dus hij heeft nu iets verdiend. Maar ervan leven kan hij niet. Hij is niet echt. Pessimistisch, maar hij is ook niet echt optimistisch over de toekomst. Is super Een reportage vanaf het vakantie-eiland Rodos. En dan is de brug snel gemaakt naar een vakantie door jongeren. Jongeren vieren namelijk op allerlei manieren vakantie. Gisteren hadden we het al over taalkursussen. dat hadden we het in Spanje, waar dat heel populair is. Eerder heeft u ook al een reportage kunnen horen op deze zender over kampen voor gamers. Maar niet alleen computergames, ook het geloof bindt mensen samen op vakantie. Verslaggever Menno Remeya was op een christelijke camping in het Groningse Onstwedde. Als ze bij je komen, dan geef je gewoon een, een kaarsje. Ja, is goed. Zo, dus hoeven geen speciale vragen. te stellen. In het jeugdhonk worden de enveloppen opgehaald. Wat voor enveloppen zijn het? Dit zijn enveloppen voor de vossenjacht. De vossen krijgt zo'n envelop, daar zit een briefje in. En die, die geven ze dan aan de groepjes die langskomen. Een vossenjacht op recreatiepark De Stikkenberg. Een christelijk recreatiepark. Is het dan ook een speciale vossenjacht of... Kun je die ook op een camping anders, ergens anders doen? Ja, je kunt gewoon een algemene vosjacht is, dus je kunt ook gewoon op een andere camping uh, doen. Denise is ja. stagiair, geeft leiding aan, mag ja. ik dat zeggen, aan, ja. aan de vrijwilligers die dan weer activiteiten... Ja, dat is het uh, vierde team dat ik dan begeleid. Dus, uh. Die organiseren allerlei activiteiten hier op de camping. Ja. Wat is nou christelijk aan die activiteiten? Um, nou, bijvoorbeeld de tiende-meetings, als je die neemt. Daar komen verschillende tieners naartoe en uh, dat is van uh, een bepaalde leeftijd. En iedereen is daar gewoon welkom. En wat wij mee willen geven is een, uh, een uh, boodschap, een serieus gedeelte. Het hoeft niet zozeer gelijk te gaan om het christelijke. Maar wel dat er iets in is verwerkt, wat een goede boodschap is voor de jongeren. En daar komt natuurlijk wel het christelijke bij kijken. Want we doen ook uh, een stukje zingen met elkaar. En uh, er is ook een band dan. En dat komt ook terug in de, in de jeugdclubs, kinderclubs, dat soort dingen. Dus dat zit erin verwerkt, maar het hoeft er niet gelijk dik bovenop te liggen. Goed, luister maar. Ik ga het spelletje van vanmiddag ga ik even uitleggen. Vanmiddag gaan we een Vossenjacht doen. Dit is de beste camping, camping van Nederland. Dus. Buiten het jeugdhonk, een tafel met wat, wat stoelen en wat, en wat hangjongeren. Hangt het lekker? Ja, tuurlijk. Het is ook fantastisch weer natuurlijk. En de beste camping ever, want? Nou, het is gewoon zo gezellig hier. Als je hier komt, je bent meteen een van de familie. En je doet alles met elkaar. Dat is gewoon gezellig. Een van de familie? Ja, het is gewoon één groot gezin. Ook als je hier voor de eerste keer komt, je wordt gelijk erbij ingetrokken. Dat is gewoon ja. heel geweldig. Heel veel jongeren, zie ik. Valt me op ook. Gewoon met de ouders op vakantie nog? Ja, ik wel. Hoe oud ben je? 23. 23 is een leeftijd dat je zegt van nou, moet je niet alleen op, op, op, op vakantie naar Pak Pakkenbeet, Ter Schelling, Renesse, waar veel jongeren heen gaan. Ja, ik kom hier dan 15 jaar met mijn ouders, elk jaar weer. Dus het is een beetje traditie. Ja. Ja. En maakt het dan uit, want het is een christelijk recreatiepark, dat het christelijk is? Ja, zeker weten. Ja, je merkt het wel. Je merkt het in heel veel dingen. Ik ben zelf uh, dan ook christen en ik sta ook heel vaak op het podium. We hebben die jeugddiensten en zo, dus je bent echt lekker met elkaar aan het zingen en zo. Het heeft ja. toch wel een bepaalde sfeer. Een hoop oh, geplonst en gespetten. Want er is ook een zwembad en met dat mooie weer is dit ja. natuurlijk de place to be. Ja, dat klopt. Ja, want wat me opvalt is dat er heel veel oudere jongeren al, ja. zeg maar boven de 16, nog gewoon met pa en hoe meegaan hierheen. Ja. ja, dat klopt. En ik ben zelf ook 24 en ik ga nog af toe met mijn vader en mijn stiefmoeder mee. Dus ja. dat klopt ook nog wel. Maar de sfeer hier spreekt aan. Ja, de sfeer spreekt gewoon aan hier op de camping. Dat is het gezelligste hiervan dus. Ja. En ga je dan ook naar de diensten toe die s'avonds gehouden worden? Uh, ja, op zondag dan ga ik. Ja, de Meestal moet ik dan gewoon mee. op zondag sowieso, maar de rest van de diensten ben ik niet verplicht om mee te gaan. Precies. Dus, uh... ja. En die jongens die de meisjes in het water gooien, dat is ook overal hetzelfde, Ja, nou, hoort toch zo. Ja, christelijke camping of niet, dat maakt niet uit. Dat maakt echt helemaal niks uit. Nee. Nee. Ben jij christen? Ja. En is dat ook een reden om hier te komen? Maar als je christen bent, kan je het gewoon met elkaar delen. En dat is gewoon heel mooi, deze camping. En doe je dan als jonger ook mee met de tiende diensten die georganiseerd worden? Ja. Ja, ik ook. Ik speel zelf uh, drum. En uh, dus ik doe zelf ook altijd mee. Dus, uh, ja. Overdag lekker zwemmen. Ja. En s'avonds avonds bezinning. Ja. En die bezinning die vinden ze dan bijvoorbeeld s'avonds tijdens de Tienermeetings... die in een grote tent op het terrein worden gehouden. Marije en Anne hebben de lijst bij zich van wat er gezongen wordt. Ja, klopt. En waar bestaat die uit? Uh, in de Tienermeeting uh, vooral zingen en aanbidding. Zit het ook vol vanavond? Uh, nou, de jongeren zijn geen honderd uh, op de camping... We hopen dat het middenvak een beetje uh, vol komt te zitten. Uh, maar we zijn wel blij met het aantal jongeren die er zijn. En zeker ook dat het leuk is om te zien dat jongeren van 21, 25... elk jaar weer terugkomen. En dat is toch wel heel bijzonder op een camping. Hè? De tienermeeting in het Groningse Onstwedde... de reportage was van verslaggever Menno Remeyer. Het NLS Radio 1-journaal. Sport. FC Twente kan vanavond in de derde voorronde van de Champions League... vanaf de start begin, beschikken over Brian Ruiz. Aanvaller is voldoende hersteld van een blessure in zijn bovenbeen. FC Twente speelt in Roemenië tegen FC Vaslui... en verdedigt daar een 2-0 voorsprong. Ook Willem Janssen is weer beschikbaar. Nieuwe link van Twente moest vorige week door ziekte afhaken. Vanavond kan hij zijn Europese debuut maken. En hij kent het belang voor zijn club.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 Gisteren werd al een aantal wedstrijden in die derde voorronde gespeeld. Bata Borisov uit Wit-Rusland bereikte de volgende ronde. Evenals twee clubs uit Denemarken, namelijk Kopenhagen en Odense. En die laatste club, Odense, zorgde voor een daveronde verrassing... door het Griekse Panathinaikos in eigen huis met 3-4 te verslaan. En Joost Boersen, nog meer voetbalnieuws, keert terug in de Nederlandse Eredivisie. 33-jarige middenvelder, ondertekende een eenjarig contract bij Excelsior. Hij komt over van Apul Nicosia op Cyprus, waar hij vier seizoenen speelde. De Nederlandse softbalsters hebben opnieuw een eenvoudige overwinning geboekt bij het Europees kampioenschap. Oranje versloeg in Italië de Denen met 19-0. De eerder won Nederland al van Oekraïne, België en Spanje. De dertigste profronde van Surhuis de Veen heeft zijn gedroomde winnaar gekregen. Cadel Evans, de winnaar van de ronde van Frankrijk, zegevierde in zijn gele trui in het Friese wielerkriterium. Australië versloeg de plaatselijke favoriet, Rabo renner Pieter Wening, in de sprint. En Teun de Nooier heeft een succesvolle antree gemaakt in Oranje. De hockeyer nam met, eh, in de met 7-4 gewonnen oefenwedstrijd tegen Argentinië het openingsdoelpunt voor zijn rekening. De Nooier had last van een blessure aan zijn Achillespees en miste daardoor toernooien in Amstelveen en het Duitse Gladbach. Maria Sharapova is opnieuw de rijkste sportvrouw ter wereld. De Russische tennister voert voor de zevende keer op rij de lijst aan... die jaarlijks wordt gepubliceerd door het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes. Sharapova's jaarinkomen bedraagt ruim 17 miljoen euro... en bestaat vooral uit prijzengeld en geld van sponsors. Haar inkomsten zijn twee keer zo hoog als die van de nummer twee op de lijst. Dat is de Deense tennisster Caroline Wozniacki. Bij de rijkste tien sportvrouwen zitten maar liefst zeven tennisters. Nummer drie is trouwens een autocoureur: de Amerikaanse Danica Patrick. Je passe du temps dans les nuages.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 qui laisse sa vie de bien étrange, que l'on appelle la part des anges. de gezellige zomerse klanken. Waarschijnlijk omdat het een mooie dag wordt. Dat gaan we direct horen in het weerbericht natuurlijk. La des Zang. Philippe Laval was dat. Radio 1 Het NOS Journaal. Mark Visser, goedemorgen. Goedemorgen. In Cairo begint vandaag de rechtszaak tegen oud-president Mubarak. Hij staat terecht voor de moord op 850 betogers tijdens de opstand tegen zijn bewind in januari en februari.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 De NOS op Radio 1, het NOS Radio 1-journaal. Natuurlijk, wij twitteren NOS Radio 1, dat is het twitteradres. En het internetadres is www.nos.nl. Maar ik had er net al over over het proces dat vandaag in Cairo gaat beginnen... tegen de Egyptische oud-president Mubarak. Straks om 8 uur, dan is de eerste zitting onze tijd. Grote vraag is, is Mubarak erbij? I'm expecting an empty cage. Dit is Hussein al Chafé. Tijdens de demonstraties tegen het regime van Mubarak hoorden we hem regelmatig vanuit zijn woonplaats Alexandrië. Of van het Tahrirplein in Cairo, waar hij steeds vaker te vinden was. We hoorden hem vlak na de val van Mubarak en in de weken erna. Dat de rechtszaak begint, betekent volgens Hussein niet dat de oud dictator in de kooi zal zitten, die speciaal voor hem in de rechtszaal is geplaatst. Ik don't niet really dat Mubarak to show up. Hij zal wel weer een alibi hebben, denkt Hoezijn. of he hij zal wel weer in coma raken. Dit is klassieke pattern Hij in, a, in, a, in a coma. Mubarak zal niet tijdens de eerste zitting van zijn rechtszaak aanwezig zijn. Hij ligt in een tijdelijke coma of komt met een ander smoesje. Maar dat maakt voor de rechtszaak niet uit. Het is goed voor Egypte dat hij eindelijk begint. So if gets a fair trial in the next few days or weeks. Um this will this will lead to um a, more street, a more Tahrir and a more peaceful Egyptian mind. Mensen zijn boos. Veranderingen in Egypte komen te langzaam. After what happened yesterday or two days ago when, they, uh, when, when, when the army cleared tahrir, I think people are already angry and if they express their anger there by the court they might cancel the trial or postpone it. En uw plein is schoongeveegd, kan het zo zijn dat mensen daarom hun pijlers nu richten op de rechtszaak en dat die rechtszaak vanwege onrust en ralletjes wordt uitgesteld. If anything goes wrong tomorrow it will probably be attributed to the protesters or the thugs or whatever they are. Volgens ook zijn zou het goed zijn voor Egypte als Mubarak een eerlijk proces krijgt. Het land zal er rustiger van worden denkt hij. En Egyptenaren zullen zich beter voelen. En een eerlijk proces moet lukken. I'm expecting an eventual fair trial. Een eerlijke rechtszaak voor Mubarak moet mogelijk zijn, maar heel snel zal het niet gaan, zegt Hoezijn. I'm expecting that there will be a, a postponing. Na een kwartiertje is de eerste zitting waarschijnlijk alweer voorbij. Uitstel. It's a huge case. Het is een gigantische zaak. So whether the postponing is necessary or not, you cannot really tell, but um there are 800 lawyers. Er zijn 800 advocaten voor Mubarak alleen. 800 advocaten. Waar ze vandaan komen, weet Hussein ook niet. 800 advocaten, die komen dus 800 keer met bewijs en met 800 alibis. So, I think will be a big Hussein verwacht er dus niet te veel van. Het zal wel weer neerkomen op uitstel en een teleurstelling. Bijdrage was dat van onze buitenlandredactie. Surhuis de Veen had gisteren de Nederlandse primeur. Kanel Evans verscheen in zijn gele toertrui... tijdens het lokale rondje om de kerk. De Australiër trok veel bekijks... ruim een week na die glorieuze zegen in Frankrijk. De reportage is van Edwin Cornelissen. He's got the prize that he's wanted. Wat heb jij er in je handen? Een uh, boekje om een handtekening van Karel Evans te scoren. En in die andere hand? Een, een gele shirt om uh, daar ook nog een handtekening op te krijgen. Yeah, suck it all in, Karel. You are a legend, yeah. and we thank you so much because uh, I didn't think I'd see this day. Nou, ik vind hem gewoon een hele goede rijder. En Na nou, ja, je afgelopen tour, dan ben ik wel echt. Uh,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 Got time, enjoy, just enjoy being at de criteriums and enjoy. Yeah. We had een goede July, so uh most of our hard work is gedaan voor the year, dus so we kunnen afford to relax just a little bit for now. Nou, Niet zo heel veel. Hij heeft vooral criteriums gereden. En wat het in Australië heeft gedaan, zijn toerzegen, dat is hem op afstand wel duidelijk geworden. Ik ben heel proud of the fact dat de nieuwsreaders op de TV were wearing yellow ties. The, um,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 dat rondje daar zo rond de kerk. De reportage was van Edwin Cornelissen. Bijna vanuit het niets kreeg de Nederlandse atletiek... dit jaar een wereldtopper in de schoot geworpen. Surandi Martina, die zijn Antilliaanse nationaliteit... inruilde voor de Nederlandse. Dat betekent ook een nieuwe kans voor het estafette-team... op de 4x100 meter. Het team doet volgende, mee aan het volgende maand mee aan het WK in Zuid-Korea. En komende vrijdag aan de Diamond League-wedstrijden in Londen. Floris van Hoorn bezocht de training op Papendal. Onder leiding van bondscoach en uitsprinter Troy Douglas. Goed, dat ik laat ben, maar ik moet even eten. Hè? Anders uh, krijg ik het hoofdpijn. Mr. Mariano! Goed, is Abbey, hè? Coach, goed. Hoe is die? Goed. First, uh, Patrick is laat vandaag. Hm? Patrick is laat. Nee, Patrick is laat. Jij bent laat. Wat doet de coach met uh, atleten die te laat komen op de training? Ik was laat vandaag. Ja, daarom? Ja. Nee, die jongens, ik heb een paar van die jongens sms gestuurd... dat ik zit op Papendouw, maar ik moet een broodje halen. Een belangrijk onderdeel van de STV-ploeg is Chorani Martina. Dat mogen duidelijk zijn, zijn snelheid. Maar wat is naast die snelheid nog zijn toegevoegde waarde? Ik heb iets anders ontdekt en gezien van hem in Lugiano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 Ja. Nice. pak! Ja, pak! Ja! Oeh, was mooi! Wat oh. heeft deze ploeg in zich? Ja, nu moeten we om um, 38 deze wedstrijd um, in Londen lopen en dan um, uh, wereldkampioenschappen willen we heel goed lopen in de eerste, in de eerste serie om naar de finale te komen en finale alles kan gebeuren.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 Straks orkaan Morgen. Ze verkeerd nog steeds in het Dolfinarium. Maar voor hoe lang nog? Bij de AWB zit Jolanda van der Velde. Jolanda, zijn de files op dit tijdstip? Nee, Bert, helemaal niet. Het rijdt overal aardig door. Misschien dat het straks wel weer wat gaat afremmen, vooral rondom Rotterdam. Heeft te maken met die afsluiting van de A20 richting Hoek van Holland. Uh, dan gaat het daar ook wat een beetje op de omleidingsroutes uh, vastlopen. En ik denk uh, vanaf een uurtje of tien wat meer vertraging op de A2 richting uh, Den Bosch bij Utrecht. En dat heeft ook te maken met werkzaamheden. Strandweer, ik weet het niet vandaag. Nee, het, het is van het weer dat je kan wel naar het strand gaan. Maar je moet geloof ik uh, snel je biezen pakken in de loop ja, van de middag. Maar he? het is wel aangenaam buiten, dat wel. Dat dan weer wel. Maar goed, voor het verkeer heeft dat waarschijnlijk geen invloed, denk je? Denk het niet. Oké, okay, we hebben het allemaal besproken. Dankjewel, Jolanda. Joep. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. I own my cards, close to my chest. I have my heart put to the test. Na, na, na, na, na, L, na. I don't want to be in love. Let me in the dark, confused because you moved on. A mile. Being close was impossible. Want to know. Het is de Radio 1 CD. Het is van Joss Stone. Orga morgen, vorig jaar juni, dook ze ineens op in de Waddenzee. Dolfinarium in Harderwijk ving het zwaar verzwakte dier op en ging op zoek naar de familie familie werd niet gevonden en dus zocht het dolfinarium een adoptiegezin voor de driejarige orka. Nu wil het dolfinarium Morgan verhuizen naar Tenerife. Maar dierenbeschermers willen dat Morgan wordt losgelaten in de zee. Later vandaag komt de zaak voor de rechter. En Morgan zelf zwemt nog steeds de rondjes in het dolfinarium. Bert van Plateringen is van het dolfinarium. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe is het eigenlijk uh, met, het, uh, met het dieren? Merkt u überhaupt wat van de commotie? Uh, met Morgan gaat het goed. Um, en of ze iets meekrijgt naar alle commotie, ik heb het idee van niet. Um, <laughs> ze is heel erg scherp en alert naar haar verzorgstoe, en dat is op dit moment heel belangrijk. Ja. Sinds een uh, jaar uh, zit ze bij, uh, bij u in, uh, in, in Harderwijk. Uh, helemaal alleen, hè? Uh, Kan dat geen kwaad? Um, nou, wat wij willen, en daarom moet dat ook op korte termijn gebeuren wat ons betreft... is dat zij verhuist naar een, een dierenpark op de Canarische eilanden. En daar zit namelijk een andere groep orka's... Uh, Waarbij ze kan socialiseren. Ze moet gewoon zo snel mogelijk contact maken met soortgenoten. Dat is nu van essentieel belang voor een, voor een jonge orka die, die morgen is. Ja, maar waarom is dat dan in een dierenpark? Want je kan ook zeggen: van zoek, dat moet met moderne hulpmiddelen niet zo moeilijk zijn. Zoek een aantal orka-families op de zee en uh, laten daarbij socialiseren. Orka's zijn echt hele uh, familiaire dieren. Uh, dat betekent dat jonge orka's uh, vrijwel een hele leven bij hun moeder blijven in de natuur. Wij hebben een uitgebreide zoektocht gedaan naar die familie in de natuur. Nou, die is niet te niet vinden. Het is een, uh, ergens een gebied tussen Noorwegen, Groenland en, en Schotland. Ze uh, zoeken uh, als naar een speld en een hooiberg. Uh, daarom vinden wij het onverantwoord om deze jonge, jonge orka terug te zetten in de natuur. Want het is niet Omdat... zo dat, dat ze kan aansluiten bij een andere familie. Die kans is heel klein. De kans dat ze verstoten worden is heel groot. Want dan zouden ze eenzaam en alleen rond dorpen, dorp, dor, dor, zo. Dobberen. Dobberen, inderdaad, dankjewel. Uh, in een hele grote zee. En dan zal ze nog eenzaam sterven. En dat willen wij niet. Nee, want dat risico is aanwezig. En in gevangenschap uh, is, is, is dat minder. Dan kan je wel socialiseren. Nou, een adoptiefamilie en een dierenpark betekent dat een integratie in een andere groep onder controle gaat van mensen. Dat betekent dat het heel gefaseerd gebeurt. Mensen die dat vaker hebben gedaan en daar veel ervaring mee hebben. Dus de kans dat ze daar uh, wordt opgenomen in de groep is, is zeer groot. Ja, um, en, en hoe, hoe, hoe gaat het dan uh, verder? Want het is wel uh, het is een, het is een soort dierenpark, attractiepark. Moeten ze dan kunstjes gaan doen daar? Nou, dat zijn uw woorden. Morgen nee, het, het is opgeromen. mijn vraag. Ja, ik zal het even uitleggen. Morgen wordt opgenomen in de groep uh, op, de, op de Canarische Eilanden. Het is een, een samenstelling van de groep. Daar past een, een jonge orka wat morgen is prima in. En ze zal meedraaien in het dagelijks programma. En ja, je kunt een orka niet meer stimuleren dan uh, hem of haar in een groep te laten opereren. Dat is wat ze daar kan gaan doen. Uh, ik zou dat geen kunstje willen noemen. Ik zou dat uh, een, een trainingsmethodiek willen noemen en, en verrijking voor de bier. Dat, ja, maar ze moet dus wel inderdaad, uh, laat ik het dan anders formuleren... ze moet een tegenprestatie leveren voor, uh, voor de vis die ze krijgt. Nee, ze krijgt een hele mooie stimulans... en de kans om met soortgenoten op te groeien. En dat is belangrijk voor morgen. Ja, en uh, wat, wat zijn nou de bezwaren van... Uh, want vandaag dient er een, een, een rechtszaak over. Uh, wat zijn dan de bezwaren van de dierenbeschermers... die, die vinden wat, wat ik eigenlijk een beetje vraag aan de wijs nu, uh, nu net uh, aan u voorlegde? Nou, zij vinden dat zij uh, terug moet naar de natuur... En ja, wat ik net heb uitgelegd, wij achten dat zeer onverantwoord... omdat ze dan eenzaam en alleen zal sterven. En de orka is een hele sociale dieren. Wij verkiezen absoluut het sociale aspect van een orka... Uh, boven een eenzame dood in de natuur. Ja, en vandaag dus dient die rechtszaak wel gek, hè... dat het tot een rechtszaak moet komen over een orka. Ja, het kan raar lopen af en toe in Nederland. Een jaar geleden red je, red je vol trots een, een, een jonge orka. En uh, nou, ruim een jaar later moet je voor de rechter gaan uitleggen waarom je een beste toekomst voor het dier hebt gevonden. Nou, ik wens de rechter wijsheid toe. Meneer van Plateringen, ik dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Dag. Dag. Tot ziens. Het NOS Radio 1-journaal. De Ochtendkranten. Hallo, de Wit is hier. Goedemorgen. GroenLinks-Kamerlid Mariko Peters moet zich verantwoorden voor de vermoede ontvoering van drie minderjarige kinderen. Dat ontvult weekblad HP De Tijd en de Volkskrant schrijft erover. De kinderen komen uit een eerder huwelijk van Peters partner Robert. Ze woonden de laatste maanden in het huis van Peters in Den Haag. Maar de moeder van de kinderen wil de kinderen terug. Als Peters en haar partner niet aan dat verzoek meewerken... kunnen ze medeplichtig zijn aan ontvoering. Maar Peter zegt dat de publicatie van HP de Tijd feitelijke en juridische onjuistheden bevat. Later vandaag komt de politica met een verklaring, al dus de Volkskrant. DigiD is zo lekker als een mandje, dat zeggen een aantal beveiligingsexperts in het AD. DigiD-systeem, waarmee burgers op internet onder meer belastingaangifte kunnen doen, is volgens hen onveilig en achterhaald. Het systeem is makkelijk te kraken, zeggen ze. De experts wijzen erop dat bijvoorbeeld wijzigingen van inloggegevens per post worden bezorgd. Op die manier kunnen criminelen gevoelige informatie onderscheppen. Ook het idee dat een gebruikersnaam en een wachtwoord voldoende veiligheid bieden... is volgens de experts achterhaald, omdat veel mensen dezelfde wachtwoorden gebruiken. Het systeem dat banken hanteren voor online bankieren... is volgens de expert een, goede, een goed alternatief. Dat is wel duur, maar de overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen. Al de beveiligingsdeskundige in het AD... De regionale vervoerder Arriva gaat de staat voor de rechter slepen als de Nederlandse spoorwegen een korting krijgen op het gebruik van de hoge snelheidslijn. Dat meldt het Financiële Dagblad. DNS heeft achteraf gezien te veel geld geboden om de lijn te mogen gebruiken. En daarom wil de staat nu een korting geven. De directeur van Arriva zegt dat als hij zo dom was geweest om een te hoog bedrag te bieden, de overheid hem niet tegemoet was gekomen. Volgens hem is de korting in strijd met het Europees aanbestedingsrecht. Arriva is inmiddels een dochterbedrijf van de Duitse spoorwegen... en die viste jaren geleden achter het net bij het gebruiksrecht van de HSL. Dat NS nu mogelijk toch tegen een lager tarief van de lijn gebruik mag maken... is volgens Arriva schandalig, aldus het FD. Een onbevoegde psychiater heeft de afgelopen jaren... in meer dan 30 TBS-zaken advies uitgebracht... terwijl hij dus helemaal niet bevoegd was. Dat meldt Trouw. Het is dus daarom de vraag of de uitspraken in de TBS-zaken wel rechtsgeldig zijn. De arts stond officieel wel geregistreerd, maar zijn licentie verliep in 2008. En die heeft hij niet verlengd, dus was hij formeel onbevoegd, schrijft trouw. Het Openbaar Ministerie wil de zaken nu opnieuw voor de rechter brengen. Het nieuwe pinnen is een puinhoop. Mensen vergeten 9 van de tien keer om hun pinpas uit het pinapparaat te halen. Tot ergernis van veel winkeliers. Daarover schrijft de Telegraaf vanochtend. Een personeelslid van de Albert Heijn noemt het nieuwe pinnen een flutsysteem met een hoofdletter K. Detailhandel Nederland erkent het probleem. De organisatie zegt in de Telegraaf wel dat winkelpersoneel... instructies heeft gekregen over het nieuwe pinnen... en dus goed op de aanpassing voorbereid zou moeten zijn. Dan nou, staat er nog in het metro dat het aantal bestellingen... van patat en andere snacks via internet met bijna 80 is gestegen. Goed, dat allemaal. Dankjewel. Nou. Uh, vanochtend in de Ochtendbladen. We gaan het straks hebben over de financiële crisis. Onder andere in Italië en ook over Syrië. Tot zo.